The is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Topman Pieter Koopfluis heeft via zijn bevriende relaties binnen de rechterlijke macht geprobeerd zijn rechtszaak te beïnvloeden. Dat blijkt uit transcripten van de afgeluisterde telefoongesprekken waar NRC Handelsblad inzage in heeft gehad. Aldrechter Kalpfluis staat komende week terecht voor mijn eet. Hij zou gelogen hebben over de aard van zijn vriendschappelijke relatie met collega rechter Westenberg en over de contacten met Westenberg over een grote vastgoedzaak bij Schiphol. Ook Altrechter Hans. Westerberg staat terecht voor mijnheid. De bedreigingen aan het adres van burgemeester Wolfse van Utrecht komen uit het criminele circuit. Dat heeft de politie bevestigd om een eind te maken aan speculaties over de herkomst van de bedreigingen. Die speculaties gingen volgens een woordvoerder alle kanten op. Mensen zouden bijvoorbeeld een link hebben gelegd met de asbestzaak. Burgemeester Wolfsen wordt permanent bewaard. De Nederlandse aardoliemaatschappij gaat schadeclaims anders afhandelen. Dat gebeurt na kritiek op de manier waarop de NAM schadeclaims afhandelde... van mensen die getroffen werden door de aardbevingen in Groningen van twee weken geleden. Die bevingen zijn volgens het KNMI veroorzaakt door gasboringen van de NAM. Bewoners klaagden over te lage schadevergoedingen en gebrekkige informatie. Voortaan mogen huiseigenaren die het niet eens zijn met de taxatie... op kosten van de NAM een eigen expert inschakelen. De A15 bij Rotterdam is bij knooppunt Vaanplein na een groot ongeluk afgesloten in de richting Europoort. Een vrachtwagen botste er vanmorgen op een andere vrachtwagen. Een brandweerauto die op weg was naar de plaats van het ongeluk botste vervolgens op een auto van Rijkswaterstaat die de weg aan het afzetten was. De medewerker van Rijkswaterstaat is naar het ziekenhuis gebracht. De A15 richting Europoort blijft waarschijnlijk tot drie uur vanmiddag dicht. Het weer, stapelwolken en flinke zonnige periode. Het wordt vanmiddag een graad of 19. Morgen kan er plaatselijk wat regen vallen. Het wordt dan een graad of 21. De dagen daarna wat meer zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam tussen Gooimeer en Muiden Oost 2 kilometer. En op de A2 utrecht Bos staat tussen Del en Kerkdriel 8 kilometer door wegwerkzaamheden. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt het beste om via de A27. De A15 vanuit Gorkem naar Europoort die is nog dicht tussen Knoopend Ridderkerk en het Knoopend Vaanplein. Dat komt door een ongeluk met tweetal vrachtwagens. Verkeer richting Europoort omrijden via de Van Brie noordbrug en de A20. De A16 vanuit Preda naar Rotterdam tussen knop het Prinse en Dordrecht 14 kilometer door een groot ongeluk. Alleen de linker rijstrook is open. Tot zover de verkeersinformatie. In circus voort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familand.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 En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar, papa, ik lijk steeds meer op jou. Oh, papa. En dat was Stef Bos ik op de Zandvoort Radio met... Papa, jou. ik lijk steeds meer op jou. Even na twee uur een hele goedemiddag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer drie uur lang. Oeps. Zie Zandvoort en de regio. En als wij er zijn, Albert-Jan, dan schijnt altijd de zon. Hè? Goedemiddag. <laughs> hoe vond je de eerste plaat trouwens? Ja, ja dan moet je dat, uh, moet ik maar even uitleggen hoe je daar in godsnaam op kan komen. Wil, dat je, is... wil je weten, dat, dan, dan, dan nou, moet ik dat echt uitleggen. Vertel jij de luisteraars maar waarom je hier met dit nummer begon. Nou, je vader is op uh, visite bij jou, dus ja. ik denk, nou, dit is wel leuk om te draaien. Ja. Oké, okay. nou, ik ben tot, tot tranen toe beroerd. <laughs> ik zie het eigenlijk. Goed luisteraars, welkom bij Zandvoort op zaterdag. Wederom drie uur live vanaf een zonovergoten gasthuisplein. En wij zitten hier heerlijk cool binnen. Wat gaan we vandaag allemaal doen? We hebben weer een bomvol programma. Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Om half drie hebben we het weerbericht van onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Ik heb zijn 06 nummer vast even opgeschreven, want hij zit wel licht op het strand. The cat sat on Hmm. Uh, nou, ik denk het haast wel. Want het is prachtig weer. De wind komt uit het noorden. Tenminste vanmorgen. Dus ik kan lekker beschut van de zon genieten. Half drie. Het weerbericht van Lex van der Hoorn. Rond de klok van half vijf het dier van de week. En uiteraard rond de klok van kwart voor vijf voor de liefhebbers. Het gedicht van de week. Met als centraal thema ons eigen Zandvoort. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Rond kwart over twee gaan we bellen met onze collega Ruud Jansen, Bekend van de muziekpodia en presentator van de Vinylja. Maar die gaan we met in ingang van volgende week drie keer in de week een lunchprogramma uh, presenteren hier voor ons ZFM. Dus we gaan om kwart over twee even met Ruud Jansen bellen wat we daar anders ook kunnen van verwachten. Verder hebben we natuurlijk weer voetbal. Er wordt weer gevoetbald. SV Zandvoort speelt uit tegen WV HEDW 1. En dat staat voor Wilhelmina vooruit Hortus Eendracht doet winnen. Ja, ja. Ja, ja. Dat was een heleboel okay. vol. Dus Joop van Nes is daar voor ons aanwezig. Daar gaan we rond de klok van tien over half drie voor de eerste keer mee bellen. Verder hebben we natuurlijk de kwalificatie van de echte formule... Nou ja, de echte. De formule 1 van uh, Spa, franco Jean En die uitslag die krijgt u het volgende uur van ons. We gaan natuurlijk ook uh, wederom schakelen met de enige echte GP1. Vanavond Squeak Park uh, Zandvoort. En dan heb ik het natuurlijk over de historische GP. En dat is vandaag en Morgen op het circuitpark en daar is volgens aanwezig Willem van Densen en die gaat ons daar ook alles over vertellen Verder naartoe nog veel meer sportnieuws, klein nieuws en natuurlijk veel muziek En laat ik dan beginnen met voor dit nummer aan te vragen voor mijn vader Kijk, kijk, kijk, kijk Welkom in Zandvoort Speciaal voor Papa Vos dus Gaan we hem draaien Hier is de Pesadina Dream Band en hey ga je mee naar Zandvoort aan de zee En lekker genieten natuurlijk van autorijs en dat zonnige weer van vandaag Wat willen we nog meer hè Drie uur langs Sanford op zaterdag. En feest vanavond hè. En lekker feesten. Natuurlijk. I'm Op de zaterdagmiddag bij CFF Sanford Sanford op zaterdag Bij het tot aan 5 uur vanmiddag En je hoorde die single uit De jaren tachtig van Santana Dat was Hold On Nou je zijn het aan het begin van het programma Albert Jan, we krijgen een nieuw programma erbij Althans, in ieder geval We krijgen drie afleveringen van dat programma en Per dan... week en dan wekelijks van de maandag, woensdag en vrijdag gaat CFM lunchen. En dat staat allemaal onder de bezielende leiding van onze collega Ruud Janssen. Ruud, goedemiddag. Goedemiddag. Vertel Ruud, wat ga je doen voor CFM? Nou, we gaan lunchen. Jij gaat lunchen, dat is wel aan jou besteed denk ik hè? Ja, ik ga in de studio zitten en een broodje eten, meer niet. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uh, dapper, vertel eens. Nee, we gaan uh, drie dagen in de week. Maandag, woensdag en vrijdag ga ik samen met Anselaar Koning uh, Zandvoort lunch maken. Dat wordt een live programma uh, met een uh, gevarieerde muziekkeus en wetenswaardigheden. En een aantal vaste uh, vast, uh, elementen daarin. Oké, okay, uh, kan je al een tipje van de sluier uh, oplichten wat uh, die, vaste, wat die uh, onderdelen zijn? Nou, op, de, op maandag... Kijk, aan het begin gaan we dus op, op elk half uur het Zandvoorts nieuws doen. Uh, als er nieuws is dan natuurlijk. En natuurlijk ook het weer. Dat gaan we zeker doen. Dat gaat iedere keer op het half uur gebeuren. Dus half één en half twee. Uh, verder krijgen we op maandag uh, de kok van de week... En de kok van de week gaat een recept doorgeven. Dat gaan we met een aantal bekende Zandvoortse restaurants gaan we dat doen. Die kok van de week die gaat dus een recept doorgeven wat je thuis kunt maken. Dat is geen uh, moeilijk recept voor een restaurantkeuken, maar gewoon een receptje wat je thuis kunt maken voor de lunch of voor het diner, net wat je wil. Um, op woensdag gaan we weer starten met iets wat we al kenden uit de Vinnieuwjaren. Uh, dat is het Canadahopen. Dus dat is het verhaal van de superhit met zijn Nederlandse cover. Ja, en voor vrijdag uh, weet ik het nog niet helemaal. Dan ben ik nog over aan het nadenken wat we daar als vaste uh, ding gaan doen. Maar dat komt allemaal goed. Maar je blijft toch ook nog wel je, je vinyljaren presenteren, hè? Ja, ik wordt een woensdag een marathon, hè? Want dan moet ik van twaalf tot vier. Zo. Wat, wat een, wat een uh, ja, hoe noem je dat zo iemand? Wat ben je betrokken bij de radio, man. Wat hartstikke leuk. Nou, het is om te beginnen een grote hobby van me. Ik heb het natuurlijk al jaren gedaan bij Radio Beverswijk, maar Daar ben ik toen mee moeten stoppen. Omdat ik een, uh, ja... Nou ja, goed, dat heeft verder niet zo zin om daarin te gaan. Ik heb daar toen moeten stoppen. Dat ja. vond ik heel erg jammer. Ik heb het ook altijd gemist. En uh, twee jaar geleden kwam ik in een bekend caféetje in Zongvoort. Natuurlijk uh, een paar... Uh, of nee, het was eigenlijk op het, het jubileumfeest van ZFM. Ik kwam ik een aantal mensen tegen. Toen heb ik mij daar uh, laten ontvallen dat ik dit dolgraag had aan die programma's wilde maken. En... Uh, nou ja, daar zijn we verder over gaan wandelen en dat werd dus in het begin de de vinyljaren, een programma dat zeer na aan de hart ligt, vooral dus alleen maar vinyl draaien en geen cd's, uh, alleen maar lekkere oude lp's of ook nieuwe lp's als het maar vinyl is, dat is alles. En ja, toen uh, hoorde ik ineens, er was op woensdag al een lunchprogramma, dat ging er zo ineens plotseling mee stoppen. En ik heb al een hele tijd het idee dat ik dat ook weer zou willen, omdat ik dat hier in Beverwijk ook altijd deed. Ja. Um, nou ja, en toen zijn we dus gaan babbelen. En toen is dit eruit gekomen. Maar ik begrijp, ik neem aan dat je ook een duidelijke rolverdeling hebt met je wederhelft. Je, je, je Die zal de redactiewerkzaamheden voor haar ja, rekening nemen. Ja. Ja, en, en ook, ook wat presenteren. Die gaat ook het nieuws presenteren. Dus ik presenteer het algehele programma. En zij uh, is redactie. En als er een nieuwtje is, zal zij dat inderdaad presenteren. Nou, ik hoef jou natuurlijk niet te vertellen dat ik daar erg mee, verguld mee ben... dat jullie dat uh, drie keer per week willen gaan doen. Ik vind het heel stoer. Maar ik vind het hartstikke leuk dat je weer, uh, weer een lunchprogramma kan presenteren. En natuurlijk is het helemaal mooi dat het voor uh, CFM kan gebeuren. Ja, we gaan er iets heel leuks van maken. Nou, ik ga maandag zeker luisteren bij de, bij de openingsprogramma van 12 tot 2. En ik wens jou en uh, je partner erg veel succes met het lunchprogramma. Ik hoop dat we veel reacties van de luisteraars krijgen. Want uh, we hebben intussen, dat kan ik wel even zeggen. We hebben intussen een Facebookpagina. Dus op Facebook kun je het programma al terugvinden. Uh, de link daarvan is www.facebook.com. Zandvoort Luncht, en daarbij moet je Zandvoort en Luncht met een hoofdletter schrijven, dus Zandvoort Luncht, elkaar. en dan kom je dus op onze, op onze Facebookpagina terecht, daar kunnen ook, die, die hebben we openstaan tijdens de uitzending, en daar kan men ook verzoekjes doen, en mededelingen plaatsen, en alles wat iets meer zijn, dus het wordt, wordt interactief. Nou ja, je gaat met je tijd mee, hè? Met social media. Geweldig, Ruud. Ja. Nogmaals, we wensen je vanuit deze studio erg veel succes. En uh, ja, wij gaan luisteren. Oké, okay. hartstikke goed. D Dankjewel, Ruud, en heel veel plezier, hè? Het gaat Oké, okay. dat was Ruud Jansen. Maandag, woensdag en vrijdag van 12 tot 2. Zandvoort lunch. Lekker lunch bij. Helemaal niet vervelend hoor. Hartstikke. leuk. Hebt u alweer goed uitgekozen? He? Buik u vol en uh, ga met die banaan. Twee uur lang op CFM. En op woensdag doet dit zelfs 4 uur, want de vinieljaren die blijft natuurlijk gewoon bestaan. Op de woensdagmiddag tussen 2 en 4 uur.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 Praag naar Amerika.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 Pensieri, noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di we gaan door. We gaan door, ragazzi di oggi, zingari di professione, con i giorni We e in mente gaan door. We gaan door, Guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo un mondo migliore GFM Zomkoord op de zaterdagmiddag. Als historia, Amy Stuart en Naka Woods. Gevolgd door deze lekkere zonnige plaat van Eros Ramazotti. En al dat jou krijgt meteen weer een pizza. Terra <laughs> promessa. Zo dadelijk het GFM weerbericht met Lex van Oren. Dan hebben we nog even een kort bericht voor je. En natuurlijk nog een plaatje erachteraan. Ja, want het is namelijk... Uh, nou, gisteren is het allemaal, zijn de prijzen verdeeld. En dan heb ik het natuurlijk over de uh, Europese kampioenschappen. zandsculpturen. En de Nederlander heeft gewonnen. En een Nederlander heeft gewonnen. Maar het mooie is, het is nu, de prijzen zijn verdeeld. Gisteren in het museum uh, hebben we nog een mooie muzikale uh, afsluiter gehad. De, onze Ik zou bijna zeggen, onze Italiaanse uh, tenor. Maar uh, goed, hij is dan wel in Zandvoort, maar het is geen Zandvoorter. Maar goed, het was een feestelijke prijsuitreiking. Dus de prijzen zijn verdeeld. Maar ja, uh, zoals u uh, ongetwijfeld gemerkt hebt, uh, uh, als u nu vandaag in uh, Zandvoort komt, ze staan er allemaal nog. En ze zullen nog, uh, zolang het weer het allemaal toelaat, nog uh, voor langere tijd blijven staan. Tot in maar, november dus. Tot in november zelfs. Dus het is echt absoluut de moeite waard om die uh, zandsculpturen is echt van dichtbij en goed te bestuderen, want ze zijn echt prachtig. Maar let wel, er is uh, videobewaking hè, dus... Nou, dat is, voor dit weekend is het goed. Hoor. Ja, Leesbaar, dat denk ik, ook, over. denk ik ook. Dus... Gewoon lekker die beelden met rust laten. Er zijn heel veel mensen druk mee bezig geweest en moet gewoon blijven staan hier in Zalvoort. Wij genieten ervan, Europees kampioenschap, zandsculpturen. En als je de winnaar wil weten, ga je gewoon even naar CFM TV, dan kan je de winnaar nalezen. Is kanaal 40 digitaal. dadelijk Lex van Oren met het CFM Weerbericht. Het was Sister en We Are Family. Even een half drie, tijd voor het weerbericht. Ja, en daarvoor gaan we contact opnemen met het Zalvoortse strand. Want jawel, het wonder ja, ja. is geschiet. Hij zit ja. op het strand. Goedemiddag Lex van de Hoorn, welkom. Ja, goedemiddag Rob. Niet goedemiddag. te geloven, gewoon in de zon op het Zalvoortse strand. Oh, ja, dat is hier echt hartstikke stil. Stil? Ja, ja. hartstikke stil. Oh. Ja, de herfst is begonnen, hè? En de mensen durven niet meer meteen of zo. Durven niet meer. Durven nee, niet meer. Herfst, de meteorologische herfst die is dus vandaag begonnen. Dat is dus uh, 1 september. En de meteorologische herfst duurt tot 30 november. En dan wordt het uh, winter. Maar het is nog geen echte herfst, hoor. Nee, hè? Nee, de, nee, nee, nee. Want de astronomische herfst die begint pas op 22 september. En. Uh, dat is, om precies te zijn, om 16 uur 49. Staat genoteerd? Ja. Dan, uh, op dat moment, dan staat de zon recht boven de evenaar. En dan is het net zo lang licht als dat het donker is. En als het dan uh, de kortste dag is, dan wordt het weer winter. Oké, okay, maar wij, wij genieten gewoon nog uh, van lekker weer toch, hier vraag. Ja, nou precies. Alleen, ik had er wel moeite mee vandaag hulp. Want... Uh, die, die, als jij uh, naar, naar de zee kijkt, dan kan jij daar gedaan natuurlijk niet. Dan hangt er een heel zwaar wolkenpakket. En daar nou was het eventjes uh, een trekking. Hoe ver die, dat wolkenpakket de kust op komt. Nou, het hangt ongeveer een kilometer van uh, twee voor de kust. En het komt deze kant niet op, dus het blijft vandaag zonnig. Heerlijk en dat kunnen we zeker gebruiken, want vandaag bruist het uh, Centrum van Zandvoort ook weer. Met de ja. parade van de oude Formule 1 en andere uh, oude auto's uh, door het uh, Centrum van Zandvoort. En natuurlijk het muziekfestival uh, Back to the 60s. Ja, nou dat gaat allemaal hartstikke goed, want het blijft droog. En uh, er staat op dit moment een matige Zuidwestenwind en de maximale temperatuur komt vandaag uit op een straat of 18, 19 misschien. En vanavond komt het niet verder af dan uh, ja, tot 15, want dan komt er een verhoging uh, die komt wel opzitten. Maar het blijft droog vanavond, dus het ziet er allemaal goed uit voor vandaag. En een jasje heb je nog niet nodig, toch? Uh, een jasje heb je nog niet nodig. Ja, misschien vanavond in met die 15 jaar. Oké, okay, maar dan af... kan je, je lekker warm dansen. Ja, ik weet niet hoe kouwel ik jij bent. Nee, nee, nee, het valt best mee. Oké, okay. nou, dan gaan we naar de morgen, hè. Morgen is het uh, een wisselend bewolkt en er schijnt af en toe overal wat zon. Maar het is nu meer zo'n mooie zonnige dag als vandaag. En er staat dan een matige zuidwestenwind. En de temperatuur die komt ook, net als vandaag, op de op 18, 19 uit. Dus morgen niet slecht. Wandel en fiets weer. Het ziet er helemaal goed uit hoor. Oké, okay, nou heel fijn voor uh, alle coureurs uh, en natuurlijk de toeschouwers op het circuitpark Zalvoort. Want vanmorgen stond er al een mega file op uh, Valerbeweg en andere wegen richting ja. het circuit. zal morgen nog drukker worden, Lex daar. Mm, Misschien dat het daarom ook gespeld is. Dat wou ik zeggen. Die mensen die nu die, die zitten allemaal op het circuit op dit moment. Ja, precies. En precies. die hebben allemaal in de file gestaan en ik denk nou, ik vind het zit wel goed. Ga terug. Ja? Ja, dat kan ook nog. Hé, <laughs> ja. hey, en dan gaan we naar de maandag. Maandagochtend wordt dit programma herhaald, hè? Ja, klopt. Van 8 tot 11. Van 8 tot 11. El Oké, okay, nou, dan heb je grote kans dat het, uh, als dit programma herhaald wordt op maandag... dat het dan nog bewolkt is. Maar dan in de loop van de ochtend komt de zon erbij En smiddags is het weer zonnig. En dan staat er een zwakke, tot matige noordelijke wind. Dus dan komt echt uit daardoor, hè? Maar door die zon in de middag wordt het toch nog 20 graden. Dus... Dat top. is. Dat is top. Ja, dat is top. En dan dinsdag, dan is het zonnig bij de zwakke tot maatigse uh, zuidwest tot westen wind. En dan wordt het toch nog een graadje warmer. Dan wordt het 21 graden. Hé, hey, kijk nou. Ja. ja, de normale temperatuur is 20. Dus uh, er zitten we zitten er boven en de zeewatertemperatuur voor degene die nog even in uh, de dijk wil. 21 graden. Ik ben er net in nog Helemaal koffie. Gewoon lekker euh, zeewatertemperatuurtje, lekker zwemmen. Geen kwallen vandaag, nee hè? Geen kwallen weer. Ja, ja. ja, eentje was er vanochtend in het water, dat was ik. Ja. <laughs> ik durf het niet te zeggen, Lex. Ik durf het niet te zeggen. Dankjewel. Ik zou hem voorlezen. Oké, je, je ja. ja, okay. <laughs> nee, deed zelf al wel heel verstandig. Ja, <laughs> <laughs> Oké, okay. hey, en uh, als je uh, meer, meer over het weer wil weten, dan ga uh, je kijken op www.meteopagina.nl. En als je op mijn Twitter-account uh, uh, even kijkt, dan uh, krijg je elke dag een weerbericht van mij voor de volgende dag. En dat is op uh, uh, het Matthew pagina of je zoekt over zo Sofort. En dan uh, natuurlijk ook op televisie, hè? Dat wou ik zeggen. Nog net niet helemaal live, met, uh, met jouw foto erbij en alles. Gaan we binnenkort aan werken, maar in ieder geval gewoon weerbericht eens <lacht> na te lezen. Op kanaal 40, digitaal. Oké, okay. goed zelf. Uh, <lacht> En dan spreek ik jullie volgende week weer. Leks, geniet lekker daar op strand en we spreken je volgende week weer rond half drie. Dankjewel voor vandaag. Dank ja, Oké, okay. hoi. Dat was lekker van de oren. Het blijft mooi. Dat was het weer. Zie je het Wat is het mooi, man. He, daar zijn we heel erg blij mee. Lekker weer de komende dagen. En daar gaan we met z'n allen van genieten, natuurlijk. En we gaan uh, naar uh, Joop Nes voor het eerst van vandaag. Wordt gevoetbald Joop en je hebt inderdaad een penalty. Ja inderdaad, in de vijfde uh, Voor zover ik het kon zien werd uh, Boy Visser onreglementair in het strafzaamgebied neergelegd. En de scheidsrechter kon maar één ding doen. En werd ook eigenlijk niet geprotesteerd door de tegenstanders, door, dus door de BVRDW. En Zandvoort uh, krijgt de bal op de stip. En zo te zien gaat Michael Kuil zich uh, van dat uh, uh, plusje, gaat hij zich mee bemoeien. Er wordt gefloten, nee. Ja, hij mag gaan nemen. Is het inderdaad... Ja, het is kuil, Die staat klaar. is een aanloop. 1-0 voor Zandvoort in de eerste wedstrijd van het seizoen. Een goed voorteken misschien wel. DvdB tegen SU Zandvoort. 0-1. Zaterdagmiddag bij Giver met de Test of Honey door Number 16. Oogie, oogie, oogie. Inmiddels kwart voor drie geworden. We gaan naar voetbal. De wedstrijd van vandaag: SV Zandvoort tegen WVADW. En ja, we horen het inmiddels gescoord door SV Zandvoort. Ja, dat was echt een lekker vroeg cadeautje voor SV Zandvoort Europa. Goedemiddag trouwens. En ook luisteraars, uiteraard. Hier op een zonovergrote gemeentelijke sportpark Middenweer, waar vroeger het Ajaar Stadion was. We spelen hier eigenlijk uh, als buren van de Jaap-Edebaan. En het is prachtig alweer. Bijna geen wind. Het, het, het veld ziet er geweldig uit. En uh, ja, de Zandvoort gaat lekker dus op dit moment. En in Standvoort, uh, ja, er is uh, een, uh, een grote aanwinst, vind ik. En dat is uh, Boy Visser. Boy Visser die heeft een paar jaar bij ADO20 een hoofdplasser gespeeld. Komt pas uit Standvoort vandaan. En die, uh, die staat nu in de spits bij Stansvoort. Uh, Boy de Zet is ja, terug van weg geweest in tijd. Want hij had vorig jaar bedankt. En die heeft toch besloten nog een jaartje aan zijn carrière vast te plakken. Een soort Heintje Davis is eigenlijk min of meer. Uh, maar die is nu op vakantie, dus staat Joris Schmid uh, onder de lat bij Zandvoort. En voor de rest is het eigenlijk het Zandvoort van vorig jaar. Met uh, iedereen erop en eraan en erbij. Timo de Reus is erbij, Paster is erbij. Uh, Michael Kuil, uh, Patrick Koper, noem maar op, Bas Lemmers. Ze zijn er allemaal weer. Vrij van uh, schorsingen en vrij van blessures. Gaat Zandvoort nu aan deze competitie beginnen. En dit is aan de eerste wedstrijd tegen WVH-EDW. Een hele grote vreemd. 1600 leden, waarvan 900 jeugdleden. Ik geef het je te doen. Een gigantische klus dus. En WVH-DW heeft ja, snode plannen. Die wil volgend jaar willen ze te graag in die eerste klasse spelen. Maar ja, zover is ze dan natuurlijk nog lang niet. Verlopig staan ze 1-0 achter tegen Zandvoort. Dat Frank een vrij speelt. En verder al het doel van wvh is. zit. ...dat er steeds ja, toch wel redelijk veel druk op staat. Uh, Zandvoort die, uh, die, uh, heeft geen ambities om in ieder geval te promoveren. Dat, uh, dat wordt al een paar jaar door het bestuur gezegd. kost ook heel veel geld. Daar hebben ze gewoon niet heel simpel. Zandvoort wil lekker bovenin meedraaien in die tweede klasse. En als dit zo doorgaat zoals we nu spelen... Dan moet dat helemaal geen probleem zijn. We hebben gespeeld op dit moment 14 minuten en de is nog steeds 0-1 in het voordeel van Zandvoort. En daar wordt nu vrij vrije Die We gaan maar even pakken, want hier is aan de van Zandvoort bij bvh Daar werd de kastaties werd neergehaald. Nee, Michael Kuyles, neem ik kwalijk. Dat is met bij mij helemaal aan de andere kant van het hetzelfde. Dat kan best wel eens gevaarlijk zijn als ze met name een de of Michael Kuil zelf... Uh, ...die hebben een, een, een snoeihard schot ...en ook uh, Billy Fischer... ...die uh, meldt zich daarom... ...dus de linkse poot... ...en die bal ligt wat rechts uh, van het centrum... Uh, ...dus dat zou zomaar een inswinger kunnen gaan worden... Um, ...wat gaat er gebeuren... ...voor Fluitje... ...oh, de, nu moet achteruit... ...van de scheidsrechter. ...dat is alleen maar goed... ...dat uh, ...hoe meer ruimt... ...hoe liever natuurlijk... Uh, nu staan even kijken... drie man bij... ...Timo de Reus staat erbij... ...Boy Fischer staat erbij... ...en Michael Keil staat erbij... Um, je de, moet de, er de, meer naar achter toe volgens de schijnschriften van die. Goed, mag dat nou eindelijk dan een keertje? Ik denk het. Ja. Ja, welke is het En het is uh, een schijnbeweging, dat mag. De bal is niet genomen, daar is hij wel genomen. Timo de Reus echt heel hard in de muur. En dan is dat goed geplaatst, de bal. Hij zit erin, hij zit er gewoon in. Jawel, en dan moet ik even kijken wie dat was. Dat was, dat was, even kijken... Nummer 5, dacht ik, van Zandvoort. Ik kan het niet goed zien, dus in mijn leven natuurlijk. Hij staat prachtig mooi in de, in de rechterbovenhoek. Schitterende bal van... Ja, dan kan ik het nog steeds niet zien. Het lijkt mij Max Aardenwerk. Ja, ik denk dat het Max Aardenberg is geweest. Het kan ook Petter Koper zijn geweest, maar ik denk dat het Max Aardenberg. Nee, Petter Koper. Petter Koper uh, krijgt dit, uh, doelpunt op zijn naam. Zandvoort leidt ze in de 16 minuten met een 0-2 en gaat tot straks. I'm Ik heb plaatje vooral weer heel wat jaren geleden op de zaterdagmiddag bij CFM. Die hoorde je zoenen door, samen met Nene Cherry en 7 Seconds. En daarmee met het 8 voor 3, We gaan naar het circuitpark Park Sanford toe. CFM Race Radio, Pit report. report. Ja, want dit weekend wordt al daar verreden, de historische Grand Prix, een spektakel om. En vanmorgen stond het verkeer al muurvast richting Circuitpark, zo voort. En waarschijnlijk heel veel gezelligheid daardoor vanmiddag op het circuit. En we gaan het vragen aan Willem. Goedemiddag, Willem. Ja, goedemiddag. Ja, mooi hè? Geweldig was dat. Ja, ja, ja. En, ja, en het uh, verkeer heeft nog een tijdje uh, vastgestaan ook. Want uh, als ik hier in de ronde kijk op de zaterdag. Uh, uiteraard spoken weer ook maar uh, heel veel uh, mensen al aanwezig. Uh, ja, je zegt het in historiek, John Green. Het is meer een uh, historische uh, reis natuurlijk. Het is ook... Uh, ja de stalletjes uh, die van alles en nog wat uh, verkopen, uh, artritie uh, voor de verzamelaars en dergelijke. maar ja, het speerpunt ligt toch uh, bij de auto's en uh, uh, ja, dat is genieten, hè? Vooral uh, voor mensen die al wat ouder zijn uh, rond. Ja, Willem. <laughs> ja, dankjewel <laughs> je ja, Want uh, ik uh, goed, uh, net om, uh, ja, zit ik recht tegenover een uh, Lotus uh, 25. En ik weet niet of jij dat uh, echt, pardon. ja, ja, die kennen. Wat doen we nog wel, Lotus, 25, 20, oh, no. groene... Een Moulin Auto met een uh, Bring uh, Gewe streep erover en daar rijden uh, heel vroeger uh, reed, uh, Jim Purt uh, mij in de rol. En ik uh, kan die tijd nog herinneren, toen was ik ook een stukje uh, jonger. Toen zat ik nog op school en vrijdag uh, was er toen de Grand Prix training en uh, samen met Robert Peters uh, terug tot schoolplein op en uh, gingen uh, stiekem uh, alleen maar om te luisteren uh, naar buiten naar die volburaid. Uh, Spijbel, uh, dat woord was toen nog niet uitgevonden, anders <laughs> hadden we dat wel gedaan. Dat is later gekomen pas <laughs> Ja, en ja, dat uh, maakt toch wel indruk om uh, die auto's hier niet te zien. Want het groot aandeel van de 1 auto's die hier zijn, zijn betreffende auto's van uh, voor de periode 65. Uh. We hebben ook nog wat auto's van uh, 65 tot uh, 88 is het uh, geloof. En daar is het, uh, de opkomst wat minder. Dat zijn de auto's uh, recenter, uh, die iedereen uh, veel meer... Uh, bij staan natuurlijk, want dat zijn uh, uit de tijd ook dat er uh, veel meer uh, publiciteit was voor uh, naar heel veel op tv ons voor veel uh, kleuren rijker. Dus dat staat dan eerst nog bij. Maar die echt hele oude van de tijd van Jim Clark en Graham Hill, noem maar ook uh, Bradden. Ja, dat is toch geweldig om te zien, om hierheen te horen. Ja, ik zit even te kijken, Willem, naar een poster uit 1969 van de Grand Prix die toen uh, op Sanford verreden werd. Op 21 juni 1969. En op die poster zie je nummer 21 een Matra F1, een blauwe auto en een uh, Lotus een rood-gele auto. Heb je al gezien of niet? Die heb ik toen gezien, daar ben ik blij geweest. Daar heb ik nog bij mijn horen van. <laughs> of, nee, vooral van die Matra. Want die Madre, die reed toen met een uh, V12 motor. En dat was een geweldig uh, gejank. Helaas zijn die auto's hier niet. maar En die Loodswijk-auto heeft uh, uh, geel uh, of uh, rood met wit en een uh, goud Dat was uh, Conflict-Lotus uh, toen. De sponsor, ook een sigarettensponsor. De eerste grote sponsor eigenlijk in de Formule 1 uh, die toen actief was. Net, en uh, we weten wat dat allemaal uh, gegaan heeft uh, later in de autosport. Uh, alles uh, draait tegenwoordig om sponsors. Te sponsoring. Oké, okay, nou Willem, dankjewel voor uh, dit moment. We gaan op naar het nieuws en weer van uh, drie uur. Dus zo dadelijk in de volgende uur komen we zeker weer bij je terug. Dat moeten we zeker doen. Dat gaan we ook zeker doen. Dankjewel Willem voor van deze. Uh, vanaf het CQ park, zo En een takata is de laatste die we voor je gaan draaien. Tot aan drie uur. takata. ¿Te gusta el tacatá? -tac? A mí me gusta cuando de mamitas hacen tacatá. -tac. ¡Tacatá, bro! Ik mi una cosa nueva